Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Boerenblokkades leiden nu al tot lege schappen in de supermarkt. Het is een gevolg van boeren die supermarktdistributiecentra blokkeren... van waar normaal gesproken vrachtwagens vertrekken. Op verschillende locaties zouden boeren van plan zijn voorlopig nog te blijven. In Gein hebben ze slaapzakken bij zich. In Woerden willen ze elkaar aflossen. De politie zegt pas in te grijpen na overleg met de distributiecentra zelf en burgemeesters. Dat gebeurt bijvoorbeeld al in Sneek, waar de ME een blokkade nu beëindigt. Ga je naar de Middellandse Zee en wil je zwemmen? Pas dan op, het zit er vol met kwallen. Daarvoor waarschuwen steden in die streek. Het aantal kwallen is er groter dan ooit tevoren, dankzij het warme weer. Een beet van een kwal kan flink pijnlijk zijn. Op de meeste plekken wordt langs de kust een paarse vlag gehees als er veel kwallen zitten. Opmerkelijk nieuws uit Rusland: de doelman van het Russische ijshockeyteam had geen zin in zijn dienstplicht, die nog steeds in het land geldt. Hij verdween daarom van de radar, maar dat maakte de situatie voor hem alleen maar erger. Toen de politie hem via social media wist op te sporen, werd hij voor straf bij de Russische marine op de poolcirkel ingedeeld. En je raadt het al: er is het behoorlijk koud in de winter en altijd donker. De doelman moet daar zeker een jaar lang zitten. En dan nog dit uit Amsterdam. Oh mijn Oh, ja, Dat zijn de reacties van buurtbewoners na het zien van een filmpje waarop een horlogeroof is te zien in een restaurant in de straat. Een man was er aan het eten toen er ineens iemand naast hem stond die een pistool op zijn hoofd zette. Hij wilde de man's Rolex. Dit is niet gelukt, het is gebleven bij een poging, maar desalniettemin is het een ontzettend heftig en een bizarre gebeurtenis. Dat zegt de politie, de man raakte niet gewond en van de dader ontbreekt nog elk spoor. En dan nog het weer, droog vanavond, morgen regelmatig zon, af en toe wat wolken, kans op een bui tussen de 18 en 23 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. As I'm tied to a mast of a ship, capsize, no swimmer dies, the depth. tot aan het eind toe horen. Daarom heb ik hem ook uh, helemaal uh, gedraaid. Uh, er zijn soms Roy-nummers die na tien jaar gewoon nog steeds staan als een huis. En dit is volgens mij één van. Absoluut. Hij is, is al tien jaar oud, hè? Ja, 2012. 2012. Ja, ja uh, want uh, jij hebt hem uh, ook uh, een beetje gehoord uh, toen ze dat volgens mij aan het uitproberen waren of uh, live uh, aan het spelen waren nog voordat hij op het album uh, verscheen.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 ja, er was ook nog een ander nummer, Harvest in Springtime. Dat waren twee heel drukke nummers. Harvest in Springtime is nooit uitgebracht. Ja. Uh, maar die twee nummers, die maakten echt wel, echt wel veel indruk op mij ja. uh, toen. En als ik hem nu hoor, het is gewoon echt een uh, wereldnummer. Ja, ik weet dat Kees ook zit uh, te luisteren. Kees Meijsen, die, die, die luistert mee. Uh -huh. uh, wij vonden het met z'n tweeën het vlaggenschip van het album Actors and Liars. Maar ja, dat, nee. dat, is een, dat is een mening die wij dan eh, hebben. Maar goed, meningen zijn er eh, om eh, ook van mening over te verschillen en eh, inzichten. Want dat is het leuke aan muziek. Eh, dat, dat, maar, maar, maar sowieso, ik vond het, het een vlaggenschip. Maar ik heb het later van Kees ook wel eens begrepen dat hij dat zelf ook eh, vond. Ja. Dus... Weet je toevallig of het het achtste nummer op de cd is? Nee. Volgens mij is het zesde nummer. Uh, okay. Even uit mijn hoofd. Uh, heb ik hem nog openstaan? Uh, nee, ik heb hem hier niet uh, staan. Maar volgens mij is het... het uh, uh, nou, het zevende nummer is het. Oké. Okay. Ja, ik zie hem nog staan. Zevende ja. nummer, nummertje zeven is het. Ja, Frank had een theorie over uh, het achtste nummer op de cd. Oh. Dat heeft hij ooit een keer gezegd. Dat als, <laughs> je, als, je een, uh, als je een cd um, uh, ja. wil kopen en je wil weten of het goed is... dan moet je het achtste liedje luisteren. Als die goed is, dan is de hele cd goed.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 hip-hop, wat de klok slaat, staat ook op de volpagina's van de krant. Toevallig heb ik dat stuk geschreven, maar dat ik nou ook eens een keer met een artikel de volpagina van een krant haal, dat vind ik altijd wel leuk. En het is een nummer waar we eigenlijk toch wel behoefte aan hebben, want de paraplu is nu wel nodig buiten. Hier is Umbrella van Siggy en Dins. Ik kon niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van fella. Ook wij kan in in zijn training, skin, expression mapella. Ook ik ken een splash van reno die regen op mijn ambarella Dus ziet ze de shoes, run ik aan ook Isabella. Of fella, fella, we kennen van fella. Ik kan die regen pas passier op mijn ambarella Bella, bella, op mijn ambarella ik ga direct op de repositie op mijn ombarella, op mijn ombarella, op mijn ombarella, op mijn ombarella, op mijn ombarella, op mijn op mijn op mijn Same day, same shit, we negeren het weer en gaan door alsof alles oké okay is. Het voelt alsof het op mij is gemengd. maar een plaatje van munt wat hier in met deze is. Is de laf die ze geven gemeend? Of als ze mij voor de dieten en feest Die trippels die voelen als bullets op mijn ombrella, zet het weer niet mees is. Je zit me overzeest op weg naar stage met de bus. Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rest. Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud. Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug. Fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen door op mijn ambarela. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen door op mijn ambarella. Op mijn ambarella, op mijn ambarella, op mijn op Nee, nee. Op bijna barella hela, op bijna barella la. Ah. Hou oh, me niet uit, zou ogen weer rood, want ik ren in de en mijn ogen zijn moe Heb je problemen met mij, die move, die is dit, dus ik kom je toe Ik ben echt door aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Yara, Niki Jamila, hier in mijn room, maar ze lijken me Jones. Hey. Ik kon niet stoppen, we kennen de slag, ze kennen van villa Mijn bekken op baden zijn klein, niks geen, ik spes maar bij je ik ken de splash van regen op mijn umbrella. We zitten de schoen Sharon, ik ken ook Isabella, Fella, Fella, we kennen van Ik had die regen door het passier op mijn umbrella. Bella, Bella, op mijn umbrella. Ik had die regen door het passier op mijn umbrella. Op mijn umbrella, Ella. Op mijn umbrella, Ella. Op mijn umbrella, Ella. Op mijn umbrella, Ella. Op mijn ambrela, rela. Op mijn ombrella, rela. En dat waren ze, Ziggy en Dins met een uh, bril.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 Ja, gaan helemaal vergeten. Dus ik neem hem mee voor, uh, voor de volgende. Daar hou we je oh, ja. dan aan. hè Dus uh, uh, mensen die nu uh, mee zitten te luisteren... Uh, vanuit Want dat is er uh, sowieso één. Dat weet ik, uh, weet ik uh, bijna wel zeker. Dat is Kees Meijzer. Dus die gaat er... jou wel waarschuwen dat hij uh, dat er wel op uh, gaat komen. Ja, maar Kees woont in permanent, hè? Ja, dat, dat, dus, hij uh, ja, ja. Ja, woont uh, inderdaad. Je hebt gelijk. Mijn vader, uh, die luistert ook, uh, stuurde net een berichtje.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 Entered the lioness's kingdom, and I fed from a feast in my afternoon break, and I wish that there'd be more. We'd run off and hide with the nature, with thee green orange leaves, and we make way to the south, and we lay our bodies down. And now I know. Now I know.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 Left open deliberately For I Might get Inspired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 De Lioness Song van Roy, de smet. Ja, er komt natuurlijk nog meer. Want we hebben er nog eentje die we nog moeten doen. En terwijl ik dat zeg, moet ik weer eventjes het lijstje erbij pakken. Want het nummer wat we net hebben gehoord, dat dateert al 2011. Nou, Roy heeft net verteld hoe dat zit met dat, met dat nummer. En wat een beetje de geschiedenis er achter ze zit van uh, het liedje, wat even uh, bijna vergeten is. Maar uh, we zullen hem uh, uh, toch eraan helpen herinneren. dat dat nummer uiteindelijk uh, gewoon uh, er weer op uh, moet uh, komen te staan. Was het niet gelukt bij het, uh, de EP Modder of Two? Want daar uh, gebeurde het dat, we, dat Roy uh, zegt: van well, ja, hij, uh, ik heb hem uh, gewoon vergeten. Uh, terwijl Frank Bond uh, tegen hem heeft uh, gezegd: van had het er maar over genomen. Maar goed, uh, dat is niet gebeurd.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 after I came back by choice which got me back wandering around in search of a place for me to hang my head and lay my mind down to rest I've been sleeping uneasy and thought of the hurt I brought upon people around me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 Dressing all the horses and the lamb It's a maggie night, she's dizzy from the ride right. And he is talking bullshit all the time In the city She's looking The sun comes up, waves sitting the dance floor. Turn that music up, we keep playing on night. We bring the stuffy stuff, turn up, turn up, turn up. I feel it.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 Een aantal mensen hier in dit, uh, die in dit programma volgen, heel wat. Want we hebben wel eens vaker werk van Personal Trainer hier gedraaid. Um, ja, het, uh, de, de, de live-blokken zitten erop. Uh, dan even over. Nu zijn we even collega's onder elkaar. Want, uh, want ja, jij hebt ook een uh, programma uh, met, uh, met Roy te op uh, de maandagavond uh, tussen 7 en 8.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 te horen is geweest als het gaat om de muzikale producties... die ze heeft afgeleverd. Dit is het laatste werkje, uh, Flora, Sophie en My Body. I carry my body and failing, the floating view.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 wat uh, is uh, daar de trigger? Um, nou ja, dat. Um, Gewetensvraag. Yeah. <laughs> um, ik, ik kreeg dat uh, getipt en ja. uh, ik, ik luisterde daarnaar. En, um, instrumentaal vind ik, uh, vind, vind ik het interessant. Mm -hmm. uh, dat is ook een beetje voor de, de afwisselingen in, in mijn programma. Je, ik ben zelf zingen songwriter, dus het is vaak een beetje aan de rustige kant. Mm -hmm. dus ik probeer af en toe ook echt een, uh, een beetje een rock of punk nummer erin. En uh, Newland...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 Dus ik kan nu niet, uh, nee. niet optreden. Maar nee. komt wel weer. Zo. Nee. Uh, Adam Ent is een van uh, de favorieten van uh, Michelle. Maar goed, we hebben het over Michelle. Dus hebben we het ook over de band. Komt hij nog een keer. Ordinary. Don't In dit programma te horen, Lorem Ipsum, maar ik denk dat het uh, bij jullie niet anders uh, geweest is. Dus Zo, af en toe komt hij daar ook nog eens uh, voorbij. Die heb ik uh, niet, niet, de, niet alleen deze, maar volgens mij ook ander materiaal. Alle nummers, inderdaad. Ja, ja. daarom. Uh, want uh, de EP, uh, die hebben ze volgens mij ergens eind april, begin mei, geloof ik, gereleased. Mm, yeah. Midden? Ja. Midden? Ja, in ieder geval. Nou, goed. Het was, uh, vond ik trouwens ook wel leuk, bij een van de, bij, bij, bij deze clip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 Het is Op een of andere manier kwam dat op de sociale media terecht. Van, nee, je moet eens een nummer van Fred. Ja, daar waren we al mee bezig. Dus, dat, dat, uh, en dat is dat geworden. Maar toen heeft hij dat ritueel ook hier. We uh, stonden, uh, stonden hier altijd te kijken morgens. Wat gaat hij daar nou doen? Niet op die Edward, maar. Ja. Ja. En we hebben ook met, uh, met Songwriters Guild... Uh, voor mij zat een week na... Ja. Um, hebben um, Jack en ik... Um, allebei een nummers nog van Francis Blake uh, gecoverd. Ja, welke was dat?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 Some for you, terrible man. Can you teach us how to love and care? Make us cold. a quivering voice drawn to fires but I am not the fire I cannot lead the way I'm just a dying flame a dangling Judas praying I talk a lot But I don't... you follow